Twee uur. Het NOS-journaal. Jop De kritiek van PVV-leider Wilders op de Turkse president Gül heeft geen invloed op de economische relatie tussen Nederland en Turkije. Dat hebben premier Rutte en Gül gezegd na een onderling gesprek in Den Haag. Gül is bezig met een drie staatsbezoek aan Nederland. Vanochtend praat hij met Kamerleden en aansluitend met Rutte. Nu wordt hem een lunch aangeboden in de ridderzaal. Wilders heeft zich verschillende keren kritisch uitgelaten over de komst van Gül. Hij vindt dat de president beter thuis had kunnen blijven omdat er niks te vieren is. Volgens het CDA-kamerlid Knops zijn de opmerkingen van Wilders in het gesprek met de Kamer niet aan de orde geweest. De Turks-president weet heel goed hoe de meerderheid in het Nederlandse daarover denkt En hij respecteert ook andere opvattingen. Zo zijn er in zijn eigen land natuurlijk ook verschillende opvattingen over bepaalde thema's. Dus daar wordt heel volwassen mee omgegaan en dat liet hij ook heel duidelijk merken.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 Volgens de analyse van het CPB is er geen aanleiding voor die conclusies. De kosten van de ondersteuning aan probleemlanden worden te hoog ingeschat. En de kosten van het uit de euro stappen worden onderschat, zegt het planbureau. De Spaanse koning Juan Carlos heeft spijt betuigd over zijn jachtsafari in Afrika. De koning zegt dat hij zich heeft vergist en dat hij in de toekomst afziet van dergelijke uitstapjes. Vorige week werd bekend dat koning Juan Carlos op olifantenjacht in Botswana was geweest. Dat kwam naar buiten doordat de koning tijdens die reis zijn heup brak. Critici vonden het niet gepast dat de koning op olifanten jaagt... en een duur uitstapje maakt van tienduizenden euro's... terwijl het land in een economische crisis verkeert. De Spaanse koning is erevoorzitter van het Wereld Natuurfonds. De natuurorganisatie beraadt zich nog over de rol van Juan Carlos. Op de Zuiderbegraafplaats begraafplaats in Assen zijn tientallen graven vernield. Oude en nieuwe grafzerken zijn omver geduwd en getrapt. Een bezoeker van de begraafplaats ontdekte de vernielingen vanochtend. Ik zag uh, halverwege de plek naar het graf toe een ketting leken. Ik denk bij mezelf dat is wat gebeurd. Wat weet ik nog niet, maar dat zie ik wel. Dus ik leg die ketting hier neer en ik kijk rond. Me en ik mis. Uh, nou, een dikke 60 de grafzerk. Die liggen gewoon plat. Plat getrapt, plat gedrukt, zeg het maar. De gemeente Assen moet de totale schade nog inventariseren. In februari werden ook al vernielingen aangericht op de zuiderbegraafplaats. Maar die waren minder ernstig. Er werden toen vooral planten, vazen en hekjes vernield. De museumdirecteur in de Zuid-Italiaanse plaats Castoria heeft een schilderij in brand gestoken. De directeur wil zo aandacht vragen voor de financiële problemen van zijn museum met moderne kunst. De museumdirecteur stak het schilderij La Promenade van de Franse kunstenares Séverine Bourguignon in brand als offer voor de kunst en cultuur. Bourguignon had ermee ingestemd en volgde de brandstichting via internet. Volgens de directeur trekken private sponsoren zich vanwege de economische crisis massaal terug. Hij wil dat de overheid financieel bijspringt, omdat zijn museum aan alles gebrek heeft. Het weer op steeds meer plaatsen buien met kans op onweer en hagel, temperatuur rond 12 graden. Morgen veel bewolking en ook geregeld buien.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 Uw land is een stabiele factor in een turbulent gebied... waar bestaande machten en relaties van alle kanten beproefd worden. Voor veel mensen is Turkije een inspiratie en een voorbeeld. Het zal niemand zijn ontgaan... het staatsbezoek van de Turks-president Gül aan ons land. Gisteravond vond het staatsbanket plaats... waar de koningin Turkije voorstelde als een lichtend voorbeeld voor de regio. We gaan erover praten met Eduard Nazarski... directeur van Amnesty International Nederland. Goedemiddag, meneer Nazarski. Goedemiddag. Ja, Turkije als lichtend voorbeeld. Was dat uw eerste associatie ook? De, niet helemaal mijn eerste associatie, maar wij kijken ook nooit zo naar, naar rangordes in, in mensenrechten en zo. We kijken gewoon naar wat er in een land gebeurt. En dan zie je toch dat in Turkije uh, de situatie van mensenrechten wel heel erg zorgelijk is. En dat je ook op, op Turkije wat betreft de uh, toepassing, de naleving van mensenrechten wel veel kritiek kunt hebben. De dag komt eraan en sinds het drama in 2009 is die dag niet meer helemaal zoals vroeger. Dit jaar bezoekt de koninklijke familie Rene en Venendaal en ondanks de gezondheidstoestand van prins Friso gaat het feest gewoon door. Hier aan tafel burgemeester Van Oostrum, Van Renen om ons bij te praten over de voorbereidingen. Goedemiddag, hartelijk welkom. Ja, dank u wel. Meneer Van Oostrum, de damsereeuwer is weer opgepakt... wegens misdragingen tijdens het staatsbezoek van uh, president Guel. Althans, er werd voor gevreesd. Uh, heeft u ook zo iemand in Rene waarvan u denkt... die moet ik op 30 april zorgen dat hij niet buiten loopt? Nee, die mensen hebben we niet. En uh, volgens mij gaan we er een fantastische koningin een dag van maken. En uh, is veiligheid een uh, onderwerp voor uh, achteraf. Maar kunt u zeker weten dat u zo iemand niet heeft? Nou, 100% zeker weet je het nooit. Maar we doen er alles aan om er een veilige dag van te laten verlopen. Zowel voor de koninklijke familie als voor het publiek. Want dat is natuurlijk veel belangrijker dan, uh, dan we ons realiseren. Want het was uiteindelijk het publiek wat in Apeldoorn slachtoffer was. Hij heeft bijna alles gewonnen wat er te winnen valt. Er ontbreekt nog één ding, een olympische medaille. Baanwielrenner Teun Mulder doet de komende zomer een ultieme poging om deze droom te verwezenlijken. Goedemiddag, hartelijk welkom. Dank u wel. Is het fietsen voor jou altijd werken of ga je ook op de boodschappen doen? Uh, als het goed weer is wel. Als het regent dan pak ik toch de auto. Maar uh, ja, fietsen is wel uh, alles in mijn leven op dit moment. En uh, ja, in augustus zijn de Spelen, dus daar moet het gebeuren. En op wat voor fiets doe jij dan boodschappen? Op een Koga, mijn sponsor. Maar ja, die is wel gesponsord. Ja, toch? ja, ja, ja. Maar dat is geen racefiets. Dat is wel gewoon, nee, dat is gewoon een stadsfiets. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Anders Brijvik, de Noorse mas massamoordenaar, werd emotioneel. toen hij tijdens zijn proces zijn eigen propagandafilm zag. Die tranen waren meteen voorpagina nieuws. En daar zit in de kneep: moeten we dat willen? Moeten we deze man het podium geven wat hij zoekt? Daar gaan we over praten met uh, theoloog Erik Borgman. Goedemiddag, hartelijk welkom, uh, Erik. We houden u deze uitzending ook op de hoogte van wielrennen in België, de Waalse Pijl. We hebben een dichter bij de dag, dat is Vrouwkje van de Ploeg. Aangedicht hoort u tegen drie uur. En u kunt reageren. Gaat u dan naar onze website, dit is dag.nu. of reageer via Twitter en gebruikt u dan de hashtag. Day, day, day. Ja, Eduard Nazarski van uh, Amnesty International. Uh, de, als ik Turkije zeg, wat, uh, wat schiet u dan als uh, man van de mensenrechten als eerste te binnen? Uh, geen vrijheid van meningsuiting. Laten we even luisteren naar wat koningin Beatrix als eerste te binnen schiet bij het woord Turkije. Whenever Turkey is mentioned nowadays, youth and entrepreneurship come to mind. The young population is a sign that your country has the future on its side. Altijd als Turkije tegenwoordig wordt genoemd... schiet de jeugdigheid en ondernemingszin te binnen. De jonge bevolking is een teken dat uw land de toekomst aan haar kant heeft. Ja, we hebben nu twee keer iets van de koningin gehoord en twee keer iets van u. En de nadruk ligt toch wel heel erg anders, hè? Ja, maar nou ja, um, ja, ik kijk gewoon naar mensenrechten. En, en ik weet ook niet of dit de eerste gedachte van de koningin was... Uh, als ze aan Turkije denkt. Maar als ik gewoon naar mensenrechten kijk, dan is inderdaad mijn eerste... Uh, Gedachten, en, en ook wat Amnesty verder uh, heeft onderzocht over Turkije: van het is de vrijheid van meningsuiting is daar echt een probleem. Ja. ja, en wat vindt u ervan dat de koningin al dit soort dingen uh, zegt? Nou, ik weet niet wat ze verder ook nog, nog meer zegt, uh, behalve dit citaat. Uh, ik, ik neem aan dat ze ook nog wel wat, wat andere dingen zegt. Maar ja, ik, ik, uh, kijk, bij zo'n staatsbezoek zijn er natuurlijk heel veel dingen uh, die gedaan moeten worden, die gezegd moeten worden. Um, en ik uh, richt me liever op wat er met mensenrechten aan de hand is. En, en onze poging was om. Uh, uh, onze premier uh, Mark Rutte ertoe te bewegen... om in elk geval in zijn gesprek met uh, president Gül mensenrechten aan de orde te stellen. Ja, en, en, en uh, heeft u daar vertrouwen in dat het goed gaat? Nou, ik kan me nauwelijks, ik kan me nauwelijks voorstellen dat hij dat niet doet. Nee omdat u het zo duidelijk tegen hem gezegd heeft, bedoelt u? <laughs> nou ja, zo werkt het ook niet helemaal. Maar uh, uh, nee, nou ja, dit is heel duidelijk uh, uh, gezegd. Maar ja, je kunt zich ook niet voorstellen dat je allerlei dingen over handelen, en over samenwerking en, enzovoort... en over zorgelijke situatie in het Midden-Oosten... maar dat je dan niet zegt van... Uh, joh, en we hebben ook nog wel een, een, een, een ding met mensenrechten uh, in jouw land... waar we het er ook even over moeten hebben. Ja. Ja, dat, ja, ik kan me niet voorstellen dat hij dat niet zou doen. Nee, dat hoort er gewoon bij, zegt u. Dat kan niet anders. Nou ja, als je het hebt over. over ja, als je vanuit Nederland praat over betrekkingen, uh, Nederland-Turkije, dan horen mensenrechten daar uh, gewoon bij. En dan is het ook goed, denk ik, als onze uh, premier heel duidelijk zegt uh, dat uh, Nederland zich zorgen maakt. Dat Nederlanders zich zorgen maken over bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting ja. in Turkije. Geldt dat in mindere mate voor de koningin? Heeft hij een andere rol, wat u betreft? Omdat ja, u doet. zo nadrukkelijk naar uh, de premier verwijst. Ja, eerlijk gezegd ben ik in het staatsrecht en zo ben ik niet zo heel goed. Dus dat, uh, dat zou ik niet weten. Ik kan me voorstellen dat een wat ceremoniële rol... Uh, dat je daar uh, wat beleefde dingen over een land zegt. Van ja, de jeugd heeft de toekomst en zo. Maar het gaat er mij om dat in het, in het uh, gesprek met Rutte... en ook bij het bezoek aan Nederland... dat in elk geval mensenrechten heel duidelijk aan de orde gesteld worden. En dat het niet alleen maar gaat om handel, handel, handel en contracten. Ja. Wat zijn de grootste problemen als het gaat om mensenrechten? Nou, ja, ik heb al genoemd vrijheid van meningsuiting. En gaat dat uh, voor da iedereen of voor specifieke groepen? Nou... Groepen, groepen weet ik niet zo net, maar, maar uh, er zijn in elk geval een aantal individuen... die uh, danig te klos zijn geworden op basis van wat ze uh, gezegd of geschreven hebben. En heel triest is, is ook het feit dat een journalist, uh, Randink... die is vermoord uh, een tijdje geleden, die had een, uh, uh, die had een heel duidelijke mening... bijvoorbeeld over uh, uh, de massamoord op, op Armeniërs in 1915... Uh, hij werd uh, uh, veroordeeld voor het zwartmaken van Turkse identiteit. Maar in 2007 werd hij vermoord. En de Veiligheidsdienst die wist dat er mensen van plan waren om hem te vermoorden. Maar die liet na om daar tegen op te treden. Hmm. Uh, Afdoende tegen op te treden. Dat en was 2005, zegt u? Dat uh, was 2007, werd hij uh, vermoord. 2007. Is er iets veranderd sindsdien? Of, of zou dat nu nog kunnen gebeuren? Nou, ja, dat vermoorden, dat, dat weet ik natuurlijk nooit zeker... maar het is wel nog, nog maar pas geleden. In, in, uh, eind vorig jaar werden uh, een, een, een schrijver en een hoogleraar... Uh, die werden ook veroordeeld uh, voor een vermeende lidmaatschap... van een partij die, uh, ja, die, die uh, met de PKK in verband wordt gebracht... maar die, ja, die arrestatie en ook de, de, de beschuldiging... En, en wat wij dan van daarvan van gezien, hebben het lijkt toch vooral te zijn ingegeven... Uh, door toespraken bij de politieke academie uh, uh, van, de legale, uh, van een legale uh, Koerdische partij... aan een academische werk waar de overheid uh, niet blij mee is. Dus een, een, een, een uitspraak over de uh, behandeling van Koerden in Turkije. Dus ja, daar zie je dan uh, uh, dat ook zij... Uh, ja, uh, dat, dat mensen komen gewoon op voor een academische mening... en worden ja. vervolgens opgepakt ja. en veroordeeld. Heeft u wel het idee dat Turkije een ontwikkeling is? Dat er een ontwikkeling uh, ten goede of ten kwade is? Nou, ja, het is met dit soort dingen. Het is bijna elk land zo dat er zowel ontwikkelingen ten goede als ten kwade zijn. En, en dan kun je zeggen, maar het ja, gaat het, om mensenrechten en uh, vrijheid van meningsuiting? Ja, maar, ja bedoel ik. Maar ook, ook dit van, nou ja, die vrijheid van meningsuiting is gewoon niet goed. Uh, homorecht is een ander onderwerp, dus ook echt uh, helemaal niet goed. Uh, waar wij zeggen, uh, homo's moeten in Nederland uh, ja, niet gediscrimineerd, niet. Uh, uh, kijk, en dat gebeurt hier dan. In de maatschappij gebeurt het wel, maar hier neemt in elk geval de overheid heel duidelijk stelling. Dat wordt in Turkije nagelaten. Sterker nog, uh, een, een, een minister voor, voor vrouwen en familie zei in 2010, en die minister zit er nog steeds, dat ze, die minister zei dat ze vond dat homoseksualiteit een biologische afwijking is een ziekte. En uh, dat dat moet worden behandeld. Kijk, als een minister zoiets zegt in een land... Ja, dat is natuurlijk ook een zekere mate en vrijbrief voor andere mensen... om dan te zeggen, we moeten niks van homo's hebben. Ja, dus geen, geen vooruitgangssituatie? Nee, nee, er is helemaal geen vooruitgangssituatie. En, en dat, uh, uh, wat, wat dat er gaat, en, ja, dat, is toch, ja, dat is toch bijzonder zorgelijk. Ja, maar dan is het toch wel raar dat de koningin zo positief was. Ja, ik weet niet wat ze verder nog gezegd heeft. En ik heb ook de hele toespraak niet gehoord. En ja, of de koningin nou, bedoel, in zo'n ceremoniële rol... Uh, zegt in een aantal uh, uh, leuke dingen over een land. Of een aantal dingen van... Uh, ja, het is een jong land, het is een stabiel land. En dat is in het Midden-Oosten is het natuurlijk wel... In, uh, in elk geval een stabiel land. En ik weet niet wat ze verder over mensenrechten... Uh, nee. wel of niet tegen Bül gezegd heeft. Erik Borgman, kan jij het plaatsen? Ja, nou ja, ik zie het vooral als een, uh, als een, uh, als een teken van de verpolitisering uh, van de discussie over, uh, over Turkije. En omdat Wilders dat gekaapt heeft, zal ik maar zeggen... heb je eigenlijk maar twee mogelijkheden. Of je gaat met Wilders mee, of je gaat er tegenover staan. En wat je natuurlijk moet doen, is aan de ene kant niet met Wilders meegaan... maar tegelijkertijd wel de serieuze kwesties wel aan de orde stellen. Ja, maar dus... dan zegt u eigenlijk dat Nazarski aan de kant van Wilders gaat staan... dat het de koningin oh, oh. er tegenover nee, gaat nee, staan. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Maar, dat, maar dat dat heel snel, dat er bijna een soort... soort angst is om dingen uh, te zeggen... omdat dat zo gauw op deze manier wordt ingedeeld. Ja, maar maar, dat uh, is... wat Amnesty doet is natuurlijk, uh, wat mij betreft... de enige juiste strategie. Gewoon vertellen wat er aan de hand is. Ja. En, uh, en dat dat inderdaad groot, uh, grote problemen uh, heeft. Met name rondom de Koerden, met name rondom homoseksualiteit... en de behandeling van homo's. Dat zijn inderdaad echte problemen. Niet verzwijgen, zou nee, ik in ieder geval zeggen. Christen, Ook voor de koningin, he? wat mij betreft. Hoe is het met de christenen, meneer Zarsky? Uh, oh, ja. ja, nou, minder uh, weet ik eerder gezegd niet, uh, niet heel precies. In elk geval minder problematisch dan, uh, uh, um, dan uh, de behandeling van uh, homo's. En de, de manier waarop de regering daar tegenaan kijkt. Oké. Okay. Um, is er in het Nederlands beleid ten opzichte van Turkije... en met name dan opmerkingen over mensenrechten... en ook ten opzichte van andere landen iets veranderd... sinds daar minister Roosentaal zit in plaats van minister Verhagen? Um, nou, in zijn algemeenheid um, denk ik niet dat dat ten aanzien van Turkije... nou uh, uh, ontzettend veel veranderd is met één mogelijke... Uh, ja, dat, dat ligt er dus erg aan wat er nu uh, uh, gaat gebeuren. Dit is eigenlijk de eerste uh, keer dat Turkije heel nadrukkelijk... Uh, nou, ja, de president hier aan een staatsbezoek, dat is natuurlijk een, een, een goede gelegenheid... Uh, ik denk dat minister Verhagen wat meer uitgesproken was... dan minister Rozentaal. En ook dat bij Verhagen mensenrechten wat meer centraal in het beleid stonden. Dat Verhagen in elk geval vaak niet schroomde... om allerlei uh, zorgen en problemen aan de orde te stellen... waar Rozentaal... Ja, toch ietsje meer lijkt te kijken van um, ja, hoe zou dat aankomen... hoe zou mogelijke kritiek aankomen en zijn mensen daar wel bevattelijk voor? En welke van de twee strategieën vindt u de beste? Nou, die van vragen. Uh, Rosenthal is, vind ik, wel erg voorzichtig... en, en heeft ook, uh, ja, omarmt ook een, een benadering, een receptorbenadering... waarin hij zegt, je moet kijken hoe in de maatschappij... bepaalde gewoonten, tradities, culturen, instituties... Uh, kunnen uh, ja, in hoeverre mensen bevattelijk zijn voor een uh, boodschap over mensenrechten. En dan denk je, ja, met zo'n bericht, je zal maar allemaal in Turkije zijn. En dan denk je, ja, je moet even kijken hoe het in de maatschappij ligt. Daar schiet je natuurlijk niet echt veel mee op. Nee, te begripvol, zegt u. Ja, en ook te voorzichtig. Ja. Goed, straks praten we met ba baanwielrenner Teun Mulder... over zijn kansen op de Olympische Spelen. Nu het burgemeester van Renen en Koningin de Dag 2012, Joost van Oostrum. Renen is geen vestingstadje, maar wordt het wel een beetje straks, of niet? Nou, dat valt reuze mee... Uh, we hebben een prachtige route voor de Koninklijke Familie uitgezet. Met prachtige activiteiten uh, met al onze inwoners gezamenlijk. En daaromheen neem je veiligheidsmaatregelen. Dat doe je voor ieder groot uh, evenement in Nederland. Oh ja. Omdat je wil dat dat goed en, en soepel verloopt. Wij zorgen ervoor dat de grens uh, zover mogelijk van de route af ligt. Dus dat betekent dat mensen van harte welkom zijn in Renen dat ze vooral gebruik moeten maken van het openbaar vervoer... en van pendellocaties. We gaan niemand fouilleren, er hoeft niemand door poortjes heen. Echt iedereen niet? is van harte welkom. Oké, okay. dus iedereen kan dichtbij komen? Iedereen kan uh, dichtbij komen. In die zin dat de route zelf, waar de Koninklijke Familie loopt... natuurlijk afgezet is met, uh, met hekwerken. Maar dat zijn er geen hekwerken van 1,80 meter... maar gewoon hekwerken van uh, 1,20 meter hoog. Dus daar kun je prima overheen kijken. En die, uh, die vakken, het publieksvakken noemen wij die... Die zijn gevuld met iedereen die, uh, die daar naartoe komt. En die publieksvakken die worden gemanaged. Daar hebben we een goed Nederlands woord voor. Dat heet crowd manager. Kijk. en uh, Dat betekent dat die, uh, uh, die crowd manager... dat kan een, een dame of een heer zijn... die zijn als een soort uh, ja, gastheer aanwezig in dat vak... Uh, maak contact met uh, de mensen die in dat vak zijn. Dan moet je hallo tegen zeggen als je binnenkomt. Nou, bijna alleen. Hallo, ik, crowd manager. Hallo, crowd manager. Uh, ik ben een brave uh, inwoner van Renen of uh, welke andere plaats in Nederland. Daar staan politiemensen bij. En de bedoeling is dat we een gezellige Koninginnedag uh, gaan maken. Ja, Eigenlijk gewoon weer de sfeer het... van voor negen van 2009 terughalen. Ja, is het spannend voor u? Uh, dus ja, komt niet elke dag hè? Nee, uh, dat is een ding wat zeker is. Nou, spannend niet. Uh, ik weet wanneer de echte spanning uh, ongetwijfeld zal komen. Dat zal het uh, ochtend van, uh, van 30 april zijn. Dan komt bij mij de spanning. Ik merk wel dat er in mijn organisatie... Dat was de, de nacht ervoor slaapt u prima? Nou, tot, uh, tot een uur of drie nachts zal ik goed slapen. En daarna zal de spanning komen. Ah, Oké, okay, dan wordt u wakker. Maar ik zie dat, dat in iedereen in de organisatie, bij mij de organisatie... maar ook bij de politie en bij de veiligheidsdiensten... Nou, de spanning wel begint op te lopen. Hè. Het is nog maar een paar dagen en uh, ja, we willen het goed doen. Uh, er kijken 2 miljoen mensen mee, minstens. Dus iedereen is wel benieuwd van, uh, gaat dat goed? En uh, vooral ook, uh, nou, hoe, ga, hoe houdt de koninklijke familie zich uh, naar na alles wat er gebeurd is? Er is. Ja. En dus in die zin, uh, nou, het moet ook gewoon goed gaan. We willen geen uh, gedoe. En daar zijn we op voorbereid. Ja. Was het spannend, toen al die berichten over Frizo naar buiten kwamen, of het überhaupt door zou gaan? Of heeft u steeds wel het vertrouwen gehad dat het door kon gaan? Nou, ik heb steeds wel het vertrouwen gehad uh, dat het door kon gaan. Niet op de dag zelf dat het ongeluk gebeurde natuurlijk. Maar toen daar, na een aantal dagen uh, nou ja, echt uh, duidelijk werd dat het een langdurig uh, proces zou zijn. Uh, werd voor ons wel duidelijk, ja, op een moment gaat de koningin haar werkzaamheden hervatten. En onderdeel van die werkzaamheden is Koninginnedag. En als het dan om Koninginnedag gaat, uh, ja, dat vier je of dat vier je niet... Uh, dat is ook echt uh, een duidelijk signaal. Je ook kan vanuit het niet koninklijk sober huis. vieren? Nee, koninginnedag sober vieren kan het. Je kunt niet het volume van het kinderkoren op half zetten. Of uh, het orkest voor de helft laten spelen. Koninginnedag vier je of je viert het niet. Nou, ze hebben dat ook ingestoken met, uh, met de mensen van het koninklijk huis. En uiteindelijk komt het dus ook gewoon een koninginnedag zoals koninginnedag gevierd wordt uh, te worden. Ja, er worden geen aanpassingen Geen aanpassingen in het programma. En uh, wij gaan ook. Uh, er zijn natuurlijk veel mensen die alleen sympathieactiviteiten aan het voorbereiden zijn uh, vanuit de rest van Nederland. Wij gaan daar niet in mee, we hebben ook afgesproken met het Koninklijk Huis. Wij houden het programma zoals we dat bedoeld hebben. Oké, okay, maar die sympathieactiviteiten zijn speciaal voor Prins Fiesel en Prinses Mabel waarschijnlijk. Ja. Er is wel ruimte voor, of gaat u dat ook tegenhouden? Nee, we gaan niks tegenhouden. He, er zijn acties geweest van mensen die met een witte bloem uh, aanwezig zouden willen zijn. Wij gaan daar vanuit onze organisatie uh, niet actief zelf mee aan de slag. Maar als mensen dat willen doen, dan wij zijn natuurlijk gewoon van harte welkom om dat te doen. Ik bedoel, het is wel een spontaan volksfeest. Dat betekent dat iedereen ook gewoon uiting moet geven aan de gevoelens ja. die er zijn. Alleen wij gaan daar geen extra nadruk op leggen. Wat wordt het hoogtepunt wat u betreft? Ja, ik, ik maak altijd het standaard grapje de Cunera toren. Eh, omdat dat <lacht> gewoon een 80 meter hoge toren is. Alleen de familie dat gaat niet naar boven. Nee, ja, nee ze gaat weg. niet naar boven. Nou, wat het echte hoogtepunt is, is uh, zoals wij vanaf het begin begonnen zijn. De ontmoeting eh, bij, uh, met, uh, uh, met de inwoners van Renen. Dat is voor de koningin het hoogtepunt en dat is ook het hoogtepunt voor de inwoners van Rhenen. We zorgen er dus voor dat ook langs de route de route niet helemaal vol staat met allerlei activiteiten... maar dat er ook echt gewoon mensen langs de route kunnen staan... en ook de koninklijke familie echt nou ja, van dichtbij kunnen zien. Ja. Laten we even luisteren naar wat geluiden over de veiligheid. Tijdens Koninginnedag zijn het vooral de inwoners van de binnenstad die zich moeten aanpassen. Zo mogen er bijvoorbeeld nergens auto's staan, ook niet in de garage... Daarnaast kan de politie bij mensen langsgaan om hun huis van binnen te controleren. Toch vinden de meeste inwoners dat niet zo'n probleem. Ze zijn welkom, kunnen een kop koffie halen. En laten ze maar even voor je tijd zeggen waar ze naar willen kijken. Dan zal ik het klaarleggen als ik het heb. <laughs> als je niks te verbergen hebt, dan kunnen ze gewoon binnenkomen. Dus, uh... Maar er komt ook kritiek vanuit de zaal. De screening van de huizen zit niet iedereen lekker. Het is maar een halve dag. He. Maar ik vind de voorzorgsmaatregelen wel extreem. Ja, hoezo? Ja, nou gewoon, helemaal. Al de mensen die er woonden, die moeten de auto's allemaal eh, erger voor neerzetten. En, ik snap uw emotie, maar ik zou echt willen aanraden om u zich daar niet tegen te verzetten. Want als u dat doet, dan eh, denk ik dat u eh, op 30 april eh, niet in Renen bent... maar in het arrestantencomplex van de politie Utrecht te houten. Was u dat die laatste? Ja, dat was ik alleen... Maar het klopt eh, wel ja. heel streng, hoor. Nee, maar dat, dat, dat was ook heel streng. En ik zei het ook met een glimlach. En, eh, dat de, konden we niet horen. Nee, dat is, uh, dat is ook niet te horen. Nee, waar het om ging is dat uh, een van de eisen is dat er geen auto's uh, direct langs de route aanwezig zijn. En ook zijn. niet in de garages, En wij. ook niet in de garages. Die mevrouw vroeg vervolgens aan mij van uh, hoe gaat u dat dan controleren? Toen heb ik gezegd, nou, we komen vriendelijk bij u aanbellen om te vragen of we even in de garage mogen kijken. Want, op 30 april morgens Gaat u alle garages langs? Nee, dat begint al op 28 april, uh, eind van de dag. En uh, als dat nodig is, en, en er zijn trouwens niet zo heel veel garages... Ja, langs de route, maar dat konden we toen nog niet vertellen... omdat uh, de route toen nog niet bekend mocht te maken. En hebben we gezegd, nou, dan willen ook graag even binnenkijken... of er wat aan de hand is. Kijk, als er een oldtimer is die niet kan rijden, dan kan die prima blijven staan. Maar <lacht> als de auto die wel kan rijden en men wil eruit, ja, dan gaat dat niet. Toen is, dat wel, is dat puur vanwege de Suzuki van een van paar jaar geleden? Ja, En, en ja, je, ik, ik heb er ook best wel uh, zomaar gedachten over. Kijk, het verhaal is Loka. natuurlijk zo dat als je in, uh, in 2012... er weer iets gebeurt met een auto, iedereen zegt van... wat heeft u dan geleerd van 2009? Ja. Nou, dat is eigenlijk het antwoord op die vraag is... Wij leren ervan door er geen auto's meer in de buurt te hebben. Dat is, al, uh, dat is de afgelopen jaren ook zo geweest. En deze mevrouw vroeg van... ja, maar wat gaat er dan gebeuren als mijn auto er wel staat... en ik hem er niet uithaal? En, en ik zei, nou, als je dan uh, gewaarschuwd wordt door de politie... tweede keer, derde keer en u gaat echt uh, niet meewerken, dan uh, zou het uh, heel zonde zijn. Want dan uh, bent u er niet bij Koning in de Dag. Of een wielklem, dan kan hij niet rijden. Nou ja, dat zijn, dat zijn mogelijkheden. Of een zak zand voor de deur, heb ik al begrepen. <lacht> um, er zijn allerlei mogelijkheden. Uh, maar het omgaat natuurlijk, is dat wij uiteindelijk... en zo zitten we in Nederland in elkaar op het gebied van veiligheid. En daar, daar heb ik ook wel last van, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Uh, dat we zeggen van ja, we zijn in Nederland bang dat iets nog een tweede keer voorkomt. Ja. En um, dat is een soort angst die je volgens mij helemaal niet hoeft te hebben... Uh, maar ja, uh, er is geen burgemeester, ook ik niet hoor, laat ik ook eerlijk zijn... die, uh, die op uh, Koninginnedag uh, aan het eind van de middag gaan zeggen van... ja, uh, weer iets met een auto gebeurt en we hebben, uh, we hebben blijkbaar niks geleerd uh, van 2009. Uh, dat zou gewoon niet acceptabel en zijn. En dat dus. vindt Nederland niet acceptabel. En u ook niet. Ik ook niet. Maar het volgende is ook ja, dat we in Nederland terecht de discussie wel voeren... maar hoe ver gaan we dan in ja. de voorbereiding? Want u heeft ook een screening gedaan. U bent alle huizen langs geweest? Nee, de huizen niet. Uh, alle mensen die onder de uitmaken van het programma... Uh, uh, Waaronder ik zelf, mijn echtgenote, commissaris van de Koningin. Uh, maar ook uh, die zijn alle, allemaal gescreend. Die, mensen die langs de route wonen, die zijn allemaal gescreend. Kijken of, uh, of er een potentieel gevaar is. U, u nou, ook, u ook. Ik ook. Hoe ging uh, dat? Nou, daar merk je niks van. Dat gaat gewoon uh, met de computer. Gaat, gaan ze vragen stellen? Nee, nee, Kom komt helemaal niet bij je langs. Ze kijken in de computerbestand of okay. je voorkomt oh, op manier, in, in, uh, in de gegevens van justitie. En ik heb twee weken geleden alle inwoners rust kunnen stellen. Iedereen uh, komt uh, feilloos door de screening heen. Dat wist ik natuurlijk al. Ik heb vertrouwen in mijn inwoners. Dus dat is allemaal uh, <laughs> Alle goed mensen goed. in Rhenen de, deugen. Alle mensen in Rhenen deugen. Doe is normaal, dat kan helemaal niet. En alle mensen in Rhenen zijn klaar om een fantastische Koninginnendag te vieren op 30 ja. uh, april. Maar, Daar zijn we waanzinnig trots op. Alle mensen langs de route zijn niet gescreend, maar alle mensen die aan het programma deelnemen. Ja, en u. die mensen die langs de route wonen. Zijn, uh, die mensen die, uh, ja, die moeilijker maken dan het is. Er zijn gewoon databestanden ja. waar we gekeken. Word, zijn deze mensen uh, met een crimineel verleden? Nou, die zijn er niet nee. uh, langs de route. Dus niks aan de hand. Gezellige koningin ja. Meneer Nasarski, maakt u zich al zorgen over de mensenrechten in René, of nog niet? In niet. In niet. <laughs> in <trail> niet. <laughs> Dit kan allemaal. Nou ja, je moet gewoon zorgen dat er een, een, een, een mooi feest komt, denk ik. En, en dat je dan uh, ja, heel uh, kind bent op dat uh, dingen die, die een paar jaar geleden gebeurden... dat die niet weer gebeuren, dat lijkt me vanzelfsprekend. Ja. Ik heb begrepen dat u, de, de koning in Odo vrij smalle straten gaat wandelen, klopt dat? Ja, dat is fantastisch, want dat betekent dat het de publiek dichtbij kan komen. En dat is eigenlijk ook de sfeer die we terug willen halen. En natuurlijk, Apeldoorn was verschrikkelijk... maar we moeten in Nederland wel weer terug naar normaal. Is, is, ons, is ons credo. Dus Er zitten een aantal smalle straten bij, daar gaat de koningin gezellig doorheen, er staat het publiek langs de kant. Ja, dat wel is wel, is wel eng ook. Nee, helemaal niet eng. Ik heb vertrouwen in mijn inwoners, ik heb vertrouwen in... Maar er komen toch mensen uit heel Nederland daar naartoe? Niet alleen Renenaren zullen daar staan. Ja, dat klopt, uh, maar uh, we moeten oppassen dat we onszelf banger gaan maken dan strikt noodzakelijk is. De mensen die komen, uh, er zijn voldoende veiligheidsmensen om toezicht te houden, en we moeten vooral vertrouwen hebben in elkaar dat we er een fantastische dag van gaan maken. Ja. En natuurlijk zijn er situaties uh, die ernstig zijn, zo'n damschreeuwen bijvoorbeeld. Ja, het is eigenlijk bizar dat het in Nederland zover is... dat als de één persoon staat te schreeuwen op de dam... de halve dam in paniek is. Daar maak ik me zorgen over. Veel meer dan over een individu... wat, uh, wat uh, mogelijk iets zou willen ondernemen. We zijn met z'n allen prima in staat om zo iemand uh, op tijd weg te houden. Ja, maar wat kan je daartegen doen? Dat wij met z'n allen in paniek raken als er iemand gilt. Nou ja, om uh, proberen met elkaar weer terug te keren naar wat normaal is. En u denkt dat het, ja... Uh... Dit kan zo weer gebeuren, lijkt me. Ik bedoel, het is een paar keer. is er iets gebeurd waar de koningin bij was. Dat is misschien wel een klein traumaatje van ons allemaal. Nou ja, laten we dan laten zien dat het in Renen en Venendaal ook gewoon weer normaal gezellig Koninginnedag kan zijn. Dat is waar wij het programma op gebaseerd hebben. Waar wij onze maatregelen voor hebben genomen. En dat er dan een keer iemand schreeuwt in plaats van zingt. Nou, dat is dan maar zo. Ja. Voor twaalf uur niet drinken? Nee, dat klopt. Maar dat was bij ons thuis vroeger altijd al zo. <laughs> <Ja>. <laughs> voor twaalf uur middags niet. Hoe uh, laat beginnen jullie <laughs> normaal gesproken in <hier> nah, Rijden? <laughs> ik, ik drink helemaal nog geen alcohol, maar dat heeft met mijn met sporthobby te maken. Nee, maar dat is eigenlijk heel normaal dat je voor twaalf uur uh, smiddags uh, niet, uh, niet aan de alcohol zit. En uh, nou ja, dat is een mooi helder moment. Uh, en vanaf één uh, minuut over twaalf kunnen alle bierkranen uh, open in Want dan is de koningin weg? De koningin zal ergens rond kwart tussen 11 uur en kwart over 11 uur verlaten. Okay. We hebben ja. even nog wat tijd nodig om te kijken... wat gaat die mensenmassa die er dan is. Uh, nee. Gaat dat goed, gaat dat soepel? Als het soepel gaat, dan, dan kunnen gaat ze heerlijk drinken. naar de kroeg... Ja. om uh, wat te drinken ja. of op de terrassen. Huiszoekingen las ik nog wat over? Nee, Nee, huiszoekingen, uh, dat is uh, alleen wanneer er sprake is... Ja, ja precies. Er is alleen maar sprake van wanneer er daadwerkelijk... Uh, iets zou kunnen uh, zijn dat de openbare orde gaat aantasten. Uh, nou, dan, dan wil je binnenkijken. Dat is niet nodig. Want er is geen enkele aanwijzing dat de openbare orde. Stoort zal worden op 30 april. En uh, ja, bij ons is die knop van veiligheid al uh, een week of drie geleden omgegaan. Wij zijn alleen nog maar bezig met het feestprogramma. Ja. En uh, de veiligheid hebben we prima voor elkaar. En uh, nou, dat zullen we op 30 april ook laten zien. Ja. Voelt een beetje als een examen voor uzelf? Nou ja, misschien op de dag zelf wel, nu niet. Ik geniet vooral van de samenwerking van mijn mensen als kleine gemeente... met 19.000 inwoners, met de veiligheidsdiensten, met alle vrijwilligers. We hebben ongeveer 1200 vrijwilligers, alles bij elkaar actief. En dat voelt niet als een examen, nee, dat voelt als een voorbereiding... van een fantastische dag die we over twintig jaar in Renen ons nog zullen herinneren. Ik hoop met u dat het zo gaat, Joost van Oostrum, de burgemeester van Renen. Na het nieuwsoverzicht van half drie praten we aan deze tafel met uh, Teun Mulder. Hij is baanwielrenner en hoopt op een gouden medaille... of een zilver of een Mag, denk ik ook wel, hè? Ja, is ook goed. Als het maar medaille is. Ja. Op de Olympische Spelen uh, komende zomer. En Erik Borgman is hier en we gaan praten over het podium... dat we gewild of ongewild geven aan de Noorse terrorist Anders Breivik. Nu eerst het nieuws van half drie, gelezen door Job Boot.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 De Spaanse koning Juan Carlos heeft spijt betuigd over zijn jachtsafari in Botswana. Hij zal in de toekomst afzien van dergelijke uitstapjes. Critici in Spanje vonden het niet gepast dat de koning in Afrika op olifanten jaagt... terwijl het land in een economische crisis verkeert. Het PVV-rapport over de kosten van de euro en de voordelen om uit de euro te stappen rammelt, dat zegt het Centraal Planbureau. Het rapport concludeerde onder meer dat de invoering van de euro Nederland geld heeft gekost, maar daarvoor is geen onderbouwing, zegt het planbureau. En de wedstrijd tussen de hoogste jeugdteams van Feyenoord en Ajax wordt gespeeld zonder publiek. Ook is de wedstrijd op verzoek van beide clubs vanwege mogelijke ongeregeldheden verplaatst van zaterdag naar vrijdag. Alleen familie van de spelers zijn welkom. Als de Am Amsterdammers winnen pakken ze de landstitel. Eerder stond de wedstrijd gepland op het trainingscomplex van de Feyenoord Jeugd in Rotterdam, dus, maar dat is moeilijk te beveiligen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ABB Verkeersinformatie: een file op de A2 Utrecht naar Den Bosch door een ongeluk tussen Zaltbommel en de Afritkerk Driel, 4 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag opnieuw, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten Teun Mulder, hij is baanwielrenner... en hoopt op een Olympische medaille. Erik Borgman is hier, theoloog, en we gaan met hem praten... over de vraag of we een podium moeten geven aan Anders Breivik. We hebben al gepraat met de burgemeester van, jo van Renen Joost van Oostum... over Koninginnedag en met Eduard Nazarski van Amnesty International... over het staatsbezoek van de Turkse president Gürl. U kunt reageren via Twitter en dan kunt u het beste hashtag DDD gebruiken. U kunt ook onze website bezoeken en daar een reactie achterlaten. Dit is de dag, punt nu en in België wordt er gefietst. We gaan naar Gio Lippens voor een eerste indruk van wat er aan de hand is in de Waalse Pijl, Gio. Ja, er is een kopgroepje van twee man. Die is al een tijdje onderweg. En daarbij een Nederlander. In Nederlander waar we niet zo gek vaak iets van horen. Dirk Bellemakers. Hij rijdt voor landbouwkrediet. Alweer voor het zesde seizoen rijdt hij bij die Belgische ploeg. En hij heeft al een paar kleine koersjes gewonnen. Met name in Vlaanderen, maar verder daarbuiten. Het is vooral een aanvaller. Het is vooral een man die het probeert in vroege vluchten zoals vandaag. En dan maak je jezelf eigenlijk kansloos voor de overwinning. Maar hij laat zich in elk geval zien, Dirk Bellemakers. Hij rijdt samen met Anthony Roux, een Fransman. Goeie Fransman trouwens, ooit eens een keer een etappe gewonnen in de Ronde van Spanje in de Vuelta. En samen hebben ze inmiddels een voorsprong opgebouwd van 4 minuten en 25 seconden op het peloton. Die voorsprong is al groter geweest, maar het peloton is inmiddels gaan rijden onder aanvoering van de ploeg van Lotto. En dan denk je meteen aan Jelle van Endert, de nummer 2 van de Amstel Goldrace. En natuurlijk aan Van den Broek, de man die toch ook dit goed moet kunnen. Zij rijden dus op 4 minuten en 25 seconden. En daartussen daar rijdt nog één eenzame Belg, Sander Armee. Hij rijdt precies halverwege die twee groepen tussen die kopgroep en het peloton in op 2 minuten en 57 seconden. Ik ben bang dat hij bezig is aan een zinloze poging om erbij te komen bij de kop van de wedstrijd. Zojuist zagen we de doorkomst hier op de muur van Hoei. Het peloton kwam daar rustig boven gefietst. En op de eerste rij Wout Poels, één van de grote favorieten. Misschien wel voor de rit van vandaag. Voor de klassieker van vandaag. Maar dan moet hij toch afrekenen met een flinke rits aan internationale concurrenten. Waarbij met name Joaquin Rodriguez Alejandro Valverde. dat zijn toch een beetje de namen waar we allemaal naar uitkijken. We zijn nog 77 kilometer verwijderd van de finish. Het is nog ver, het is vooral wachten. Want die laatste beklimming van de muur van Hoei, dan zal alles gaan exploderen. Maar je weet het maar nooit, het kan altijd gebeuren op een van die klimmetjes. We zijn nu bezig inmiddels aan de derde beklimming alweer van de dag. Dat op een van die tien klimmetjes dat het daar gaat gebeuren. Afwachten dus, 2 minuten en 55 seconden. Inmiddels de voorsprong van het tweetal op die ene achtervolger. En de voorsprong op het peloton slinkt opnieuw een klein beetje naar 4 minuten 20. Oké, okay, Gio, weet je ongeveer hoe laat die finish verwacht wordt? Kan je dat ongeveer uitrekenen? Ongeveer half 5. Het kan okay. net iets ervoor zijn, het kan net iets daarna zijn. Ze liggen nu iets voor op het snelste schema. Dus dat betekent dat ze wel wat eerder gaan finishen. Maar ja, je weet maar nooit. Het nee. waait hard hier, ja. dus het is slecht weer. Voor die tijd horen we je nog een paar keer. Gio Lippens, dankjewel. Sinds het prille begin van de Olympische Spelen staat baanwielrennen op het programma. Ook komende zomer rijden baanrenders hun rondjes op een houten piste in Londen. Ja, ik vind de baan uh, super. Uh, lijkt een beetje op Manchester. En hebben goede herinneringen op, op die baan? Op deze baan doet Teun Mulder op 7 augustus een gooi naar Olympisch goud. Ja, goed, op deze Olympische baan hebben we laten zien dat ik uh, goed uit de voeten kan. En uh, ja, ik heb nu heel veel vertrouwen richting uh, de Olympische Spelen. Hij liet al meerdere malen zien dat hij tot de wereldtop behoort. Dat Larix hout opvreet en dan liegt de klok niet. 1-0-0-3-4-1. Sneller is er nog nooit gereden op laaglandniveau. Het wereldrecord is anderhalf seconden sneller, maar dat is gereden in La Paz, in Bolivia. Onwaarschijnlijk snelle tijd voor Ter Mulder. Maar zijn honger is nog niet gestild. Er ontbreekt een Olympische medaille. Ja, dat denk, ik denk dat het heel lastig wordt, maar niks is onmogelijk. Ik moet, gewoon een, uh, ik moet zorgen dat ik dan de beste conditie ooit heb. En uh, dan moet ik gewoon een tactische goede rit rijden. Chris kan ook een fout maken. Die heeft de druk hier zo. En uh, daar gaan we voor en hopelijk uh, gaat het lukken. Ja, leuk om te horen. Ja, heel leuk, ja. Ja? ja. Volgens mij waren dat de fragmenten van uh, Londen, van de Wereldbeker. Okay. En uh, ja, daar had ik een Wereldbekerwisite een paar weken geleden. En dat ging goed, ik ben daar vierde geworden. zat in de finale en uh, ja, dat was voor mij een goede pre voor Olympische Spelen. Goeie test. Ja. Ja. We zijn al drie keer wereldkampioen en nog geen Olympische medaille. Nee. Dat is eigenlijk een beetje raar. Waarom heb je nog geen Olympische medaille? Um, nou, ik ben er twee keer heel dichtbij geweest. In, uh, in Peking werden we vijfde met de teensprint op twee tiende van uh, nummer drie. Dus dat was echt een heel klein verschil. En uh, ja, goed, de speler is gewoon een heel apart. Toernooi. Daar moet gewoon alles kloppen. Er zijn vaak verrassingen. En uh, ja, goed, het is helaas niet gelukt in Athene en Peking. Maar voor Londen heb ik alle vertrouwen erin dat het uh, ja. wel gaat lukken. Wat, wat, wat, zou, zou je al die medailles die je nu hebt voor één inruilen voor één Olympische medaille? Of zeg je nee, die wereldtitel? Nee, dat niet. Nee, nee, ja, die wereldtitel zijn ook heel mooi. En uh, je bent dan ook de beste van de wereld. En de Olympische Spelen is één keer in de vier jaar, is ook heel speciaal. Dus ik wilde wel een aantal inruilen, ruilen, maar die weer tot. Dus, Jouw carrière is niet, niet mislukt als het niet gaat lukken? Nee, dat niet. Nee, nee want dan heb je toch al heel veel mooie dingen ja. laten zien. Baanwielrennen. Veel, veel mensen zullen er wel een beeld bij hebben, maar niet weten hoe het voelt. Hoe voelt dat? Want je gaat heel hard, hè? Je gaat heel hard. Uh, bij ons in de sprint rij je toch uh, ongeveer 75 kilometer per uur. 75 kilometer per ja, uur op de fiets? op bandjes van 2 centimeter breed. En uh, 15 bar erin, dus dat is echt wel, uh, wel heel hard. En, uh, 15 bar, daar heb je de banden heel hard opgepompt. Heel hard opgepompt. Ja. En uh, we doen ook wel een snelheidstraining achter een motor, een Danny heet dat. En dan rijden we, rijden we wel 85 meter per uur. Dus dat zijn echt enorme snelheden. En jullie vallen ook wel eens? Dat ook, ja. Want het is, een baanvisser heeft geen rem. Dus je kan zeg maar, moeilijk. Uh, je moet alles je moet je sturend oplossen, zeg maar. Ja. Dus als je een foutje maakt of je is tegenstander, ja, dan is het met zes renners in de baan, uh, of soms meerdere, dan, uh, dan kan je over elkaar heen vallen, zeg maar. Ja. Ik heb ja. het één keer in mijn leven gedaan, ik vond het doodeng. Oké, okay. en welke baan was dat? in Rotterdam lag, in Ahoy lag okay, toen een baan. Oké, okay, ja, dat is ook wel eng. Het is een hartstikke stijl. Heeft u het wel eens gedaan, burgemeester? Want u bent ook wielrenner, hè? Ja, ik ben ook wielrenner. Ik heb de baan in, in Alkmaar en de baan in Amsterdam een keer geprobeerd. En die val in Amsterdam, die is maar 200 meter. Die is heel steil in de bochten. En hoe voelde dat? Ja, waanzinnig. Het is niks mooier dan snelheid. Echt wel, ja? ja? En u durft ook hoog in de baan te gaan fietsen? Ja, eh, ik kreeg een training en binnen 10 minuten rekenen we boven in de baan. Dat had ik ook niet verwacht, maar dat is, uh, het went heel snel. Als je maar blijft trappen, dan zet wat, uh, wat Teun Mulder zegt, er zit ja. geen rem op. Nee, Je moet blijven trappen terwijl je de neiging hebt om te gaan remmen als het iets spannender wordt. En dat moet je juist niet doen. hè? Nee, en als je dat doet, dan, dan val je. Word je gelanceerd over je stuur heen. <sus> en dan val je, en dan heb je kans op heel uh, op veel splinters. Erik, is dat voor jou? Nee, niks. <laughs> <Nee. laughs> Nee, het nee. want het zijn houten banen. Dus als ja. je valt, dan glij je over zo'n houten vloer. En dan zit je been vol met splinters. Ja, dat zijn allemaal latten. En dan val je het dan overheen. En die breken allemaal af in je huid, zeg maar. Lekker. Dus ik heb ik hier in Amsterdam ben ik gevallen op die baan van 200 meter. En daar had ik uh, ongeveer 200 splinters. Dus was ik een dagje bezig om dat er allemaal uit te peuten. Je heb je allemaal één voor één eruit zitten peuteren. Ja, puteren. en ik heb er nu nog tien in mijn arm zitten die, die zijn blijven zitten. Die komen er ook niet meer uit. Die komen niet meer uit. Nee. En gaat dat niet uh, uh, ontsteken? Dat is inmiddels al tien jaar geleden, dus oh, dat ik denk dat uit. het blijft zitten. Maar een onderdeel van je lijf. Ja. Ja. Ja. Wat is het moment dat jij het, het mooist vindt? Dat je denkt van, ja, dit is, uh, dit is waarvoor ik het allemaal doe? Nou, als je zeg maar, gewoon uh, succes behaalt, zeg maar. dat is niet heel vaak. Je traint heel veel. En de succesmomenten zijn eigenlijk niet heel vaak. Dus als je dan uh, op, op de wedstrijd nummer één, de plek één behaalt... Of een, of een andere goede prestatie, dan is het gewoon loon naar werken. Zeg maar. En dat is gewoon een uh, fantastisch gevoel. Ja, Je zegt, het uh, is uh, niet zo heel veel wedstrijden. Uh, ja. Elke dag trainen? Elke dag trainen. En hoeveel uur? Nou, gemiddeld in de week tussen de 20 en 30 uur. Oké, okay, en daar ja. kan je nog wel wat naast doen. Werk je daarnaast of is het fulltime sport? Uh, het is nu fulltime sport. Ik heb wel een baan met de politie in de topsportselectie. En uh, dat is meer voornamelijk carrière dat ik dan echt aan de gang kan gaan. En op dit moment krijg ik gelukkig alle vrijheid om, om te sporten en uh, volbak voor te bereiden voor Londen. Je hoeft niet op dag naar Ren om daar ook nog de veiligheid nee. uh, te houden. Misschien als toeschouwer, maar niet om te werken. Nee. nee. nee. Um, je grootste concurrent is Chris Hooi. Ja. We hoorden net zijn naam al even langskomen in, uh, in het fragment. Wat liet horen, hij is 36. Ja. Dat is een oud man. Ja, maar hij rijdt nog uh, als, een, als een jonge knaap, zeg maar. Hij is, echt, uh, hij is nog een van de sterkste renners in, in, uh, in de baanwereld, zeg maar. En uh, ja, vroeger een uh, voorbeeld en uh, nu heb ik vaak tegen hem gefietst. Af en toe heb ik hem verslagen, maar hij, hij mij vaker en uh, ik hoop in Londen dat het uh, andersom is. Ja, want neemt het toe de keren dat jij van hem wint in plaats van dat hij van jou wint? Of is het nog steeds wel... Hij is nog wel iets sterker, dus ik hoop echt dat hij een foutje maakt in Londen. Maar... Dat, dat zal je nodig hebben, dat hij een foutje maakt? Ja, hij heeft natuurlijk ook de druk thuis. Hij heeft natuurlijk in, uh, Peking heeft hij drie keer goud gewonnen, dus hij heeft heel veel druk straks. En uh, daar moet ik proberen te, van, uh, te profiteren, zeg maar. Ja. Op welke onderdelen heb jij de meeste kans? Uh, zoals nu de start, ben ik gekwalificeerd voor de Keirin. En eventueel zou ik mogen starten op de sprint, maar dat moet nog worden uitgezocht. Uh, dus de meeste kans heb ik in principe op de Keirin. Wat is de Keirin? Dat zullen veel mensen niet weten. Nou, de Drink Keirin, Keirin Japans. Is, ook, is ook Japans. Het is een, een onderdeel uit Japan. En uh, meerdere renners fietsen dan in de baan, tussen de zes en acht renners. Uh, de to totale wedstrijd is twee kilometer. En de eerste vijf en half ronden van 250 meter die worden gang gemaakt door een dernie, een brommetje. Dus zitten er zes van die brommers in de... In nee, die... er is één brommer en dan zit je met okay, z'n allen, allen achter. Ja, en eigenlijk van tevoren lood je je positie. Dus je hebt allemaal pingpongballetjes van één tot en met zes. Ja. Nou, zo moet je achter de Danny plaatsnemen, zeg maar. En dan uh, gaat de Danny begin met 30 meter per uur. Die bouwt de snelheid tot, tot 55. En met 2,5 ronde te gaan, stuurt hij weg. En dan is het gewoon een sprint met, uh, met zes renners. En dan moet je gewoon met z'n allen... Dan moet je zorgen dat je als, eerste als koeien het weiland in en die, wie, wie het eerst over de... Ja, zo is het. Ja. En, en, en uh, hoe, hoe word je daar dan goed in? Want wanneer win je dan? Wat moet je dan doen? Uh, ja, er zijn natuurlijk verschillende manieren om te winnen. Uh, Gewoon dat fietsen is niet genoeg, lijkt me. Het lijkt me nee, heel veel tactiek aan te passen. Heel veel tactiek komt aan, aan te pas. En uh, je hebt natuurlijk verschillende soorten renners. Uh, Chris Hoy die kan heel lang uh, van kop, die kan het lang volhouden. Die, die gaat dan voorop fietsen en die gaat zo hard dat ja, niemand hem in kan halen. Ja, precies. En ik ben ook een kilometerrenner, die kan dat ook. Maar er zijn ook renners die kunnen alleen maar een rondje hard fietsen. Dus je zit in de loop een beetje mee te fietsen en die moeten dan uh, pas in het laatste rondje komen. Alleen je wil natuurlijk ook op de juiste positie zitten in het veld. En dat moet je ook uh, zelf creëren, zeg maar. Dus het uh, is ja. dus een heel spel van op het juiste moment, op de juiste plaats. ...aangaan en dan uh, ja, probeer je te winnen. Ja, burgemeester wel eens gedaan? Nou, uh, ik heb wel eens achter een dernie gereden in Amsterdam. Um, los van het feit dat het stinkt. Ik ben benieuwd hoe Teun daarmee omgaat. Hoezo dan? Wat stinkt er dan? Nou, Gewoon de, de, van de, dat, de, de rook van dat ding? De rook van... Ik geloof dat ze tegenwoordig steeds nieuwere neerzetten. Maar in Amsterdam ja. was er een... Die, dat is een jaar geleden en die stonk nog behoorlijk. Uh, maar het is heel waanzinnig hard... En het is de kunst om zo dicht mogelijk achter je voorganger te blijven, om in die wind te zitten. Uh, maar dan, uh, dan gaan die bochten ook wel, uh, wel heel stijl uh, ja. uh, overkomen. Maar ik heb een diepe bewondering over iemand die uh, zo lang, want uh, doet het natuurlijk al heel wat jaren. Maar hoe oud was je toen je begon? Uh, met sport, uh, met baanbrengen 15. 15? Ja. Dat is al 15 jaar dan. ja, ja. ja. En, en, en, en Waanzinnige prestaties. En ik moet eerlijk zeggen, uh, ja, het is een van de leukste onderdelen van de Olympische Spelen, ook om te kijken. En het is ook een van de meest eerlijke sporten, volgens mij. Want uh, nou, je hebt geen rem, uh, maar je moet het dus echt zelf doen. Uh, maar je kan wel bedoel... veel pech hebben, want bij de laatste Olympische Spelen ging alles mis wat er mis kon gaan, met de hele ploeg zo'n beetje. Ja, dat klopt, ja. ja. Dat was, uh, het begon eigenlijk al slecht met, met Jelding Huizekra, die ze stuurde... Uh, je was, werd afgekeurd, zeg maar. Peter Pieters werd aangereden, de bondscoach. Ja, van die toe. stond te kijken, fietste iemand tegen hem op. En uh, ja goed, uh, Alphen, zeg maar net niet en daardoor ging het hele toernooi niet zoals we wouden. Zeg maar. ja. Ik hoor wel berichten dat het met de Nederlandse baanwielrennen in de breedte niet zo goed gaat. Dat jij ja. eigenlijk de dan nog ben, enig nog bent waar we een beetje hoop op kunnen vestigen mm -hmm. als het gaat om medailles. Klopt dat? Nou, daar ben ik niet helemaal mee eens. Er zijn natuurlijk wel andere sporters die ook nog steeds goed presteren. Uh, bijvoorbeeld Kirsten Wild. Die doet, bij de Dames. Zeer, bij de Dames doet het goed ja. mee op het Omnium. De Dames ploeg gaat volgens maken zeker kansen op, op metaal en uh, voor de rest vind ik het eigenlijk moeilijk om te zeggen... want ik ben eigenlijk alleen met mijn eigen prestatie bezig. En het is ook niet leuk om te zeggen dat het met de rest niet goed gaat. Nee, maar ik, ja, buiten dat vind ik ook niet dat het helemaal klopt. Kijk, als je top 8 uh, op, op, op een WK bent, doe je het nog steeds goed, vind ik. Ja. Kijk, en het ja, is natuurlijk dus jaren heel, heel goed geweest. We hebben Theo Bosch gehad natuurlijk, jaren. Ja. En jou waar we van hebben genoten. En het is ja. nu een stuk minder. Ja, maar is daar een verklaring voor aan te wijzen of zeg je het is toevallig... er zijn nu even geen goede wielrenners voorhanden? Ja, Ze dus zijn nu bezig met talentontwikkeling. Het heeft gewoon een aantal jaren nodig om die door te laten stromen. Zeg maar. Het heeft gewoon tijd nodig. En Je ziet nu al een aantal, aantal renners die doorbreken. Hugo Haak, Matthijs Bugli. En als je met een aantal jaren verder kijkt... dan pas mag je de afrekening maken. zeg maar. Ja. En dan uh, zullen we zien dat we erbij horen. Hoeveel kans geef je jezelf op een medaille? Dat moet, dat moet ik zeggen. Want de Keiren is niet alleen maar één uh, ritje winnen... maar het is een heel toernooi vooraf. Je moet uh, drie ritten doorkomen... En als ik in de finale sta, 50 Maar in de finales haal je heel vaak, toch? Het gebeurt niet vaak dat je de finale niet haalt. Nee, ik heb op het WK, afgelopen WK voor het eerst niet... maar daarvoor heb ik acht jaar op rij in de finale gestaan. Dus daar gaan we even vanuit dan. Dus, uh, en dan is het 50 uh, zeg je? Ja, want er doen zes renners mee en zijn drie medailles. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, maar dat is een statistische benadering. <laughs> oké, okay, nee, goed. Ik denk, ik denk 70, 75 okay. Als ik in de finale kom. Succes. Ja, dank wel. U luistert naar Dit is de Dag met Thijs van den Brink.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 Vandaag met theoloog Erik Borgman. Erik, het proces tegen Anders Breivik lijkt een beetje een drama te worden. De man krijgt een podium voor zijn uh, nou, toch wel foute gedachtengoed. Geen emotie als hij de lijst met slachtoffers hoort. Wel emotie als ze zijn eigen merkwaardige propagandafilm vertoond wordt. Hoe, hoe beleef jij het tot nu toe? Ja, zo. Dat uh, uitermate merkwaardige uh, uh, vertoning natuurlijk. En uh, waar je ook voortdurend het idee hebt van... Moet, moeten we hier nou mee? Wat is dit in Vredenam? Wat is hier aan de hand? Uh, en met name die emoties, dat vond ik zo'n merkwaardig uh, moment. Dat iemand die dus echt in koele bloeden kan vertellen dat hij uh, mensen heeft uitgemoord dan ineens een in tranen is als hij zijn eigen propagandafilm ziet, dat is toch. En zich niet gek wil laten verklaren. Nee, nee. Ja, nee, nee maar dat, is natuurlijk, dat zit heel erg. Kijk, je moet, uh, uh, zou zeg ik maar zeggen, terroristische daden zijn niet. Die hebben geen doel. Dat is nou net, daarom zijn ze uh, in zekere zin uh, altijd goed. Je wil in het nieuws komen, je wil, uh, je wil simpelweg een daad stellen. Dat is precies het hele, uh, het hele punt. Dus wat hij wil is gewoon voluit een proces en voluit... Gewoon uh, alles wat erbij hoort. Nou, dat is, daarom wil hij zichzelf niet gek laten, nee. laten verklaren. Dat hoort er, dat hoort er allemaal bij. Ja. Uh, want dan word, je, dan word je weggezet. Ja, dat is een. Uh, dus dat hoort bij een terroristische datum. Dus in zekere zin heeft hij nu, tussen aanhalingstekens, zijn zin. Op hij dat heeft het podium heeft zijn zin. Ja. En op een bepaalde manier heeft hij daarmee zijn zin. De vraag is: gunnen we hem dat podium? Ik zou zeggen, wij gunnen het hem niet, maar wij moeten het hem wel geven. Want? Uh, omdat uh, volgens mij is de, uh, enige, het enige antwoord op terrorisme... en of dingen die de rechtsstaat aanvallen... is simpelweg dat wij doorgaan met het handhaven van onze rechtsstaat. Dus als wij het, wij het geregeld zo hebben dat een, uh, iemand die onder verdenking staat... uitvoerig mag vertellen waarom hij de dingen gedaan heeft dan heeft hij daar recht op om dat te mogen doen. Dat ja. is nou eenmaal zo. Uh, er zijn allerlei maatregelen genomen uh, om te zorgen... dat dat niet rechtstreeks op de televisie komt, enzovoort. Enzovoorts. Maar ja, je moet iemand fatsoenlijk blijven behandelen... volgens je eigen regels. Tot nu toe heeft dat, is dat in Noorwegen ook heel sterk... steeds naar voren geschoven. We gaan niet uh, proberen een gesloten samenleving te worden. We zijn een open samenleving, dat willen we blijven. En dat, dat is ons tegenstatement. Dat vind ik een heel verstandige strategie. In ja. plaats van dat je je probeert te verdedigen... in de zin van, dan zorgen we dat hij dit niet... Meer kan of dat we dat. Moet je zorgen dat je door blijft gaan met in jezelf te geloven als open samenleving. Want een proces achter gesloten deuren zou jij een nederlaag vinden. Ja, nou ja, het ligt er, dat ligt eraan niet per se in alle omstandigheden. Nee, maar in dit geval. Maar als dat, als dat eigenlijk tegen de rechten van een verdachte is, dat zijn, dat zijn dan heel lastige dingen. Je moet niet. Alleen maar als het absoluut noodzakelijk is... en dat zou dus bijvoorbeeld zijn als je aanwijzingen had... dat er een groep zit te wachten en die zit te kijken... en er vervolgens geïnspireerd ook de wapens opneemt. Ja, of dat die tekens gaat geven tijdens die Precies, dat soort dingen. Je, hebt, je kunt allerlei dingen verzinnen... maar als je daar geen concrete aanleiding van hebt... moet je geen maatregelen nemen die... Uh, die eigenlijk tegen je eigen principes uh, ingaan. Ja, dus maar wel oh, gruwelijk, maar. gruwelijk voor de nabestaanden nee, dat is Omdat natuurlijk wel we zo. Moeten horen. Nee, absoluut, dat is ook zo. Het, het, het zijn ook, uh, maar dat, en ook gruwelijk voor ons, toch? Ik, bedoel, ik zit er ook niet met uh, Nee, maar met je kan nog een soort van te nieuwsgierigheid kijken. hebben... van wat is dit voor een man, wat vindt hij eigenlijk ja. allemaal? Terwijl als je nabestaanden bent, heb je dat natuurlijk nee, helemaal dat niet dat is meer. ook zo. Nee, in die zin is er, maar dat is natuurlijk in het hele strafrecht... er zit iets oneerlijks in. Dat, uh, dat degene die, waarvan wij allemaal vinden dat hij iets verschrikkelijks gedaan heeft... toch ruimte krijgt om uit te leggen waarom hij dat nou gedaan heeft. Je zou natuurlijk het liefst zeggen, ja, het spijt me wel... maar het is verschrikkelijk, kopdicht en wegwezen. Ja. Uh, en ik snap ook niet in alle gevallen... maar ik, heb, ik ben natuurlijk geen specialist in Noorse wetgeving... Uh, waarom nu... Uh, waarom nu alle verhalen ook per se noodzakelijk zijn. Kijk, hij wordt beschuldigd van een, nou wat is het, 70-voudige of zo, moord. Ja. ja, daar is niet zo, zou ik zeggen, niet zo verschrikkelijk belangrijk... of je nou precies weet waarom hij dat gedaan heeft. In zekere zin, is het enige wat je hoeft aan te tonen... is dat hij 70 mensen heeft doodgeschoten. En dat kan snel, wou ik dat, Ja, dat zou ik zeggen, kan het, het zou de rechtszaak wat zakelijker maken. Maar blijkbaar is dat niet zo. Moeten wij uh, dit soort dingen wel toelaten, nou dan zou ik... Dus tenzij er een concrete re reden voor is, uh, in beginsel zeggen... je moet niet ad hoc maatregelen nemen omdat je dit nou toevallig niet bevalt. Ja, nee. toevallig, maar dus dat je dit nu niet bevalt. Het moet echt een concreet gevaar zijn. Er moet iets zijn wat je niet wil en wat echt dreigt. Anders dan is de beste wapen van een open samenleving... Oh ja. laten zien dat je een open samenleving bent. Meneer Nozarski, uh, MDC International, ja. helemaal mee eens? Nou, ja, wel mee eens, maar ja, tegelijk zit ik ook te denken, een beetje af te dwalen naar bijvoorbeeld het Internationaal Strafhof, wat daar gebeurt, waar processen ook vaak zo lang duren. Ja. En het is natuurlijk, ja. Um ik wil niks afdringen op wat net gezegd werd. Maar het is Mag natuurlijk wel hoor. enorm belangrijk... Ja, dat snap ik wel, maar uh, wil ik niet. Uh, nee. Maar het is namelijk enorm belangrijk om uh, wel echt te zorgen... dat er een goed proces is. En, en dan kun je beter een klein slagje te zorgvuldig zijn... in zorgen dat een, een beschuldigde, een verdachte en advocaten... alle ruimte krijgen om uh, uh, te doen wat ze belangrijk vinden. En, en daarmee te accepteren dat ook zeg maar, de, de, de ruimte de, in de... In de uh, ja, in, in de wetgeving, in de, in de dingen zoals processen geregeld zijn... dat die opgezorgd worden en soms een beetje overschreden worden. Omdat je echt te zeker wil we weten dat je echt een, een, een goed proces... waar geen kritiek op mogelijk is. Dus je zegt, dat... liever iets te veel ruimte voor ik dan te weinig? Nee, nou, voor ik, Maar voor, nou, in elk geval, in, nee, niet te veel. Maar wel alle ruimte die er in een normale rechtsgang ook is. En dat geldt ook voor een strafhof bijvoorbeeld... waar, waar het ook verschrikkelijk lang duurt... en waar je verschrikkelijk ongeduldig kunt zijn... voordat allerlei mensen eindelijk hun of een, althans voordat hun proces echt gaat spelen... voordat ze eventueel veroordeeld worden. Mm. Maar je moet echt heel erg uh, zorgvuldig kijken daar. Want net als je de rechtsstaat uh, wil verdedigen... Uh, dan moet je natuurlijk echt ook zorgen dat je binnen de grenzen van de rechtsstaat blijft. Ja. En dat betekent dat je, dat je de verdachte, uh, dat je die ook alle ruimte geeft... om de verdediging te voeren op de manier die die, die zelf wil. En ja, de, soms denk je dan met tandenknarsen, ja, dat is er allemaal niet de bedoeling. Maar dat, ja, dat, dat uh, zul je dus moeten accepteren. Ja, want Erik Borgman zei net van, ja, hij heeft gewoon die 60, 70 moorden gepleegd. Uh, dat, dat zou ook snel kunnen gaan, maar u zegt, doe het nou allemaal maar uiterst zorgvuldig... en alle. Mogelijkheden. En toen dus bij het raam. Want dan weet je zeker dat, het, uh, dat daar nooit kritiek op kan komen. Dat is eigenlijk de redenering. Ja, dat is de redenering. En mijn, mijn gevoel is natuurlijk ook: van... ja, je heeft die moordige plezers hartstikke duidelijk gewoon uh, veroordelen, achter slot ja. en dan mee aan klaar. Maar, maar je van je nou de andere kant, ja, je moet dat wel. Doel, ja, als je hier een uitzondering maakt, wat is dan ja. uh, volgende week een andere uitzondering? Ja, en, en daar moet je toch heel voorzichtig mee zijn. Van o, van ja, ik moet eerlijk zeggen dat, dat, dat uh, ik de lijn ook zou volgen van uh, het is duidelijk wat de misdaden zijn geweest. En ik begin me wel de vraag te stellen hoe groot het platform moet zijn voor de ideeën die we op deze manier aan het creëren. Zijn. Ik zou daar niet terughoudend in willen zijn, omdat ik het met iedereen eens ben... dat de rechtsstaat ook gewoon zijn werk moet kunnen doen. Maar ik zou er wel iets terughoudender in zijn dan op dit moment het geval is. Maar dan concreet, uh, wat dan niet... Nou, misschien wat minder podium om al die ideeën en, en, en zo'n propagandafilmpje. Ja, ik vraag me af wat dat toevoegt aan de, nou, zeg maar de daadwerkelijke strafzaak als het gaat om de moorden. Goed. Blijft een uh, ingewikkelde kwestie. Dank. Uh, het, is, het is een kwestie al ja. sinds, sinds de Nuremberg-processen uh, speelt. Ja. Hè? Dus het hele, ja. wat je niet wil, is, laten, is een politiek proces. Dat is wat je nee. niet wil. Ja. Dus dan moet je wel heel zorgvuldig zijn. Dat is, ja. Ik denk dat dat waar is. Okay. We gaan naar onze dichter bij de dag. Het is vandaag Vrouwtje van de Ploeg. Vrouwtje, goedemiddag. goedemiddag. Uh, we zijn benieuwd... Oké, okay. voorzichtig. Laten we onze woorden niet indelen. Vrijheid om te zeggen wat je wilt... wil niet zeggen dat je het eens bent met de man met het rare haar. De koningin spreekt haar gast toe, zoals dat hoort met gasten. Straks zal ze weer zwaaien naar ons in het publieksvak... en kijken wij naar de kleur van haar hoedje. Zij werkt weer en wij zien haar. Al staan onze auto's niet in de garage... Zijn onze gegevens gecontroleerd? Mooie feesten vragen veel controle. Wij houden ons rustig. Drinken ons bier pas na twaalf uur s middags. Ondertussen fietst de man op een baan. Hij rent niet, valt niet, langs de steile bochten... wind door kilometers te maken op het juiste moment. Dankjewel, vrouwtje. Daar kwamen veel elementen van het afgelopen uur uh, in terug. Dankjewel. Ja, de fiets kan je ook nog uh, heel hard rijden natuurlijk. Maar goed, daar moeten we niet aan denken. Nee, maar je kunt de Rhenen prima fietsen, maar volgens mij moet je dan gewoon komen nakomen inderdaad. <laughs> <Ja. laughs> en dan zijn er ook hele mooie, hele mooie routes. Goed, het gedicht is later vandaag uh, terug te lezen op ditisdedag.nu. Hartelijk dank aan Eduard Nazarski van Amnesty International... burgemeester van Rhenen, Joost van Oostrum... Teun Mulder, baanwielrenner en Erik Borgman. Alle hartelijk dank dat jullie hier waren vandaag. En iemand tegen mij uh, gespuugd. Iemand heeft u ook bespuugd? Ja, hij zei tegen mij... voet. Uh, uh, aan, aan alle christenen in de wereld. Hij bespuugt u en daarmee alle christenen. Ja. Je leven wordt bedreigd, je vlucht, je komt in een asielzoekerscentrum terecht... en daar word je opnieuw bedreigd. Dat kan echt niet langer, vindt minister Leers. Zometeen, na drie uur hoort u een reportage. We gaan nu luisteren naar het nieuws van drie uur... en daarna zijn we graag bij u terug. Tot zo.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 Ah, oh, bah, plofkip. Dus alsjeblieft, struik, maak die kipragoo weer geweldig en super. En haal die plofkip eruit. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl